Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl slash veiligheid voorop en test je zintuigen. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met... Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down.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 Cause you see it from the same point of view Cause I got issues but you got them too So give them all to me and I'll get mine to you Asking the glory all of all our problems Cause we got the kind of love it takes to survive. Yeah, I got issues And one of them is how bad I need you. Julia Michaels met issues. Het is inmiddels iets over elf hè? en uh, we zijn inmiddels in contact gekomen met uh, Pluspunt, namelijk met Hella. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, oh, ja, goedemorgen. Hoi. Uh, Pluspuntijd. tijd. Ja, Pluspunt tijd, zeker. Ik hoorde van jou dat je nou ja, verschillende vrijwilligers onder andere bij Pluspunt uh, had gebeld. Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk allemaal in, uh, in hetzelfde schuitje. We leven allemaal in nieuwe omstandigheden. Uh, ook Pluspunt is natuurlijk bezig van, uh, om te kijken naar nieuwe werkvormen... en hoe blijven we in contact en hoe blijven mensen met elkaar in contact. En uh, nou ja, het is natuurlijk voor elke groep mensen uh, heel ingrijpend. Jongeren die nu geen school meer hebben, maar ook hun ouders... die jongeren of soms kleine kinderen moeten helpen, uh, senioren... Uh, kwetsbare mensen die niet meer naar de dagbesteding kunnen. Uh, denk aan mantelzorgers die... ja, die toch wel een zorg hebben nu... voor diegene voor wie ze zorgen... die dan ook niet meer naar de dagbesteding kan. Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. En ik dacht, nou, we dachten bij Pluspunt... het is leuk om, om iedereen uh, de kans te geven... en om elkaar te vertellen wat we doen... en, uh, en, en hoe we deze dagen invullen, deze nieuwe tijd... Ja, precies. Eén van de personen die jij uh, hebt gecontact, dat is Tonny. Uh, ja, vrijwilliger Tonny. Ja, die is vrijwilliger bij Pluspunt? Tonny is vrijwilliger bij Pluspunt en uh, zij kreeg een kaartje in de bus. En um, ze, ze schreef een prachtig gedicht en dat lees ze even voor op de radio. Oké. Okay. Nou, uh, voor de luisteraars, uh, dit is al een vooraf opgenomen bericht, vandaar. Uh, ja, ik zal even het bericht starten. Leuk, we gaan haar bellen. Goedemorgen, Tony. Goedemorgen, Tony met Hella's spreek van Pluspunt. Hoe is het? Ja, goed hoor. Je mist je vrijwilligerswerk, heb ik gehoord. Nou ja, iedereen. Je mist je praatjes met mensen. Ja. En, het is uh, allemaal niet... Nee, ik, uh, we missen elkaar, hè? Ja. Ja, ik heb er ook last van. Uh, maar het is niet anders, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En ja, dat bezet ik, uh... ik ook. Ja, en nu uh, vond ik in mijn mailbox dat jij een mail naar alle vrijwilligers van Pluspunt had gestuurd. En dan nee, dat ik ik is dus alleen naar Jolande uh, en Martine okay. gestuurd. Want zij hadden mij een kaartje gestuurd. Leuk. Want zij hebben het verder ja. verspreid. Ja, en, en iedereen was... Ik was er erg... Ik vond het heel ontwapend. Ik dacht, Tony... We missen allemaal ons vrijwilligerswerk. Heel veel mensen in Zandvoort. Zou je dat gedicht voor willen lezen? Ja, dat wil ik wel. Nou, heel fijn. Dat mag dan nu. Ik hoop dat het in één keer goed gaat. Het komt allemaal wel weer goed. Geen belbus aanvragen. Nog klusjes of boodschappen overdragen. Geen oeps, slordig ingeschreven ritten. Geen vergeten mensen die door de belbechauffeur zijn blijven zitten. Sommigen zijn ongein, maar je mist de gekste dingen. Veel maar de radio aan en af en toe lekker meezingen. Wat een, een ding wel. Ik heb het in mijn hele leven nog nooit zo zout gegeten. Maar goed, dat was alles niet te, van tevoren... Weten. Meestal doen we jullie zeker. Eens zullen wij elkaar weer zien. In cijfers uitgedrukt is dit misschien een dikke team. Hartelijk bedankt voor de lieve kaart die door de brievenbus kwam. Uh, nu even iets teruggedaan. Zomaar iets dat nog opkwam. Nou, ik, vind het, ik vond het echt ontzettend het ja, uh, nee. een keer prachtig. Nee, ik vond het helemaal goed, Tony. Oh, okay. en ik, denk, ik vind het mooi dat je dit op de radio voorleest. En ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen dat je al die dingen mist van dat vrijwilligerswerk. Die ja. bel, bezitten. Nou, ja. uh, wij missen jullie ook allemaal. En uh, ik vind het opbeurend dat je zegt, het komt allemaal wel weer goed. En ik hoop dat we op korte termijn weer allemaal gezellig bij Pluspunt zitten te werken. Ja, ouderwets uh, zoals het nooit, altijd geweest is. Ja. En ik vind het ook inspirerend dat je zegt, ik vind zo'n kaartje in de bus. En vanuit daar krijg ik zo'n, komt het in mij op om een gedicht terug te schrijven. En te ja. zeggen, mensen, gooi lekker allemaal een kaartje bij elkaar in de bus. <laughs> ja, zeker. Ja, ik heb er nog eentje ja, eentje gedaan, die zit in een inrichting in Den Helder. En die snapt ook niet dat hij niet naar buiten kan. Precies. En zijn moeder had gevraagd, dat zijn zuster van Hans, of we ja. ook een kaartje naar hem wilden zenden. Maar dat heb ik ook gedaan. Nou, inspirerend. En uh, dank je wel en hou vol. Graag gedaan. Oké, dag Toni. Dag, heel dag. Ja, een heel mooi gesprek. Een, een heel mooi gedicht natuurlijk, eigenlijk. Dat moet ik eerder zeggen. Een heel mooi gedicht van Tony. Leuk, hè? Ja. Ja, echt leuk. En ook leuk dat er een kaartje is gestuurd. <laughs> ah. Nou ja, zo zie je wat een kaartje. Als je, als je veel thuis... We zitten allemaal veel thuis. En een kaartje kan gewoon veel, veel doen. Dat mensen aan je denken dat je, dat je contact hebt. Ja. Uh, even kijken, hoor. Dan heb ik... Heb jij ook nog gesproken met Rijn? Dat is ook een vrijwilliger, denk ik, bij, het, uh, bij Pluspunt? Rijn Hakkhoff is een... Uh, oh, ik zeg... Een. Rijn is, uh, <laughs> die heeft veel contact met het Sociaal Wijkteam... en uh, die, gaat, uh, die doet, gaat naar de verbeelding, doet veel dagbesteding... en we hebben een gesprek met hem gevoerd. Hij heeft een... Uh, hoe, de, hoe doe je dat? Hoe doe je dat als je dagbesteding wegvalt in deze periode? Hoe breng je je dag door? Nou, hier het gesprek met Rijn. Met Rijn. Dag Rijn, goedemiddag. Met morgen, heel anders. Hoi. Hoe Hai. gaat het in deze gekke tijden? Nou, best wel aardig, ik gezegd. Ja. En dat heeft vooral te maken met uh, het lekkere weer op het ogenblik. Ja, dat, uh, dat is een, uh, een fijne uh, gang van zaken, om het zo te zeggen. Ja. Ja, en ja, we moeten natuurlijk met z'n allen. Hè? Ja, dus, het uh, is dat een is rare een... tijd met z'n allen. eh... En uh, jij hebt contact met het sociaal wijkteam? Ja, dat klopt. En, met, uh, ik, ja, en normaal ga je naar de verbeelding en heb je dagbesteding. Ja, en uh, de pixels. Ja, ik vroeg me af, uh, hoe doe je dat nu nog allemaal? Want jouw dagen, alles is dicht. Ja. Uh, je woont alleen. Uh, hoe, hoe, hoe breng je nou je dagen door? Uh, uh, uh, op de eerste plaats uh, niet al te veel aan te proberen te denken behalve je te houden aan de regels hè? afstand houden, anderhalve meter dat soort zaken wel uh, Ja, uh, ik sla wat meer uit het klinkt een beetje raar, maar ik heb gewoon het ritme wat aangepast, ietsje later naar bed ietsje later eruit uh, lekker koffie ontbijtje uh, tv, tv kijken uh, en dan begin ik al prettig en uh, ja, ik heb veel dingetjes in en uh, rondom het huis te doen Straks ga ik bijvoorbeeld even naar de bouwmarkt. Even wat spullen halen voor, uh, voor uh, hier thuis. Of kom je ook niet aan, hè? dat je toch eruit moet om je zaken te doen. Ja. Nou ja, dat houdt je ook gaande. Je bent je dat boodschap... opruimen thuis. Je ja, je ja, dat uh, doe ik elke dag eigenlijk. Wel opruimen. En uh, ja, ik heb YouTube. Dat, is, uh, uh, dat zullen de meeste mensen denk ik wel wel, wel kennen. En uh, daar uh, kijk ik graag. Uh, uh, uh, opnames die maken machinisten vanuit treinen. Al ja. over the world maken daar uh, opnames. En daar kijk ik graag naar. Dan oh, ben ik zo twee uur verder op een dag. Oh, oké. Okay. Nou, dat soort dingen. En, uh, ja, uh, uh, en eigenlijk moet ik zeggen dat ik, ik ben, wel, ben wel iemand die me altijd wel redelijk tot goed vermaak in mijn eentje. Dus uh, ja, ik heb er niet heel erg veel moeite mee. En hoe en, blijf en je en nou in beweging, Rent als ik vragen mag? Uh, uh, Rijn? In beweging, ik fiets. Ik heb altijd alles op de fiets gedaan. Ik ga straks ook naar Haarlem op de fiets. Het mooie daarvan is dat je ook flink afstand kan houden tot mensen. Dus je blijft wel fietsen. Doe je dat elke dag? Zorg je ja. dat je elke dag een beetje blijft fietsen en buiten blijft Ja, nou, nou, elke dag. Uh, ik ben de laatste tijd, uh, verbazend genoeg, ook best wel uh, heel vaak thuis. En dan ga ik dus niet fietsen of wandelen. Uh, conform het uh, advies van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven. Hm. Dat doe ik ook. Ja, ik zeg het, ik heb daar geen moeite mee. Maar, uh, en is de nood daar, uh, zoals vanmiddag, dat ik naar die bouwmarkt ga, ja, dan, uh, dan pak ik de fiets en dat doe ik met veel plezier. Dus dan doe ik erg lekker weer, wat ik al zijn. zei. Ja. Dus, uh, dus ja, uh, maar uh, er zijn al algemeen uh, periodes dat ik dat heel vaak doe. Normaal gesproken, in tijden van geen crisis, dan uh, pak ik altijd de fiets voor alles en nog wat. En ook graag om gewoon lekker... Uh, Buiten. Een stukje in de ronde te, te fietsen. Of, ja. of wandelen doe ik ook graag. Ik heb een, uh, een uh, toegangskaart van de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja, super. En Daar dat maakt ook wel, ja, dat je hier natuurlijk dan even dat je, dat je niet de hele dag binnen zit, dat maakt nee. ook wel dat je dat je een beetje uh, ja dat je helder blijft. Uh, ja. Ja, ja, helder. En uh, uh, kijk, de hele dag binnen zitten, dat op zich. Uh, uh, enkel keertje heb ik er geen moeite mee, soms een paar dagen achter elkaar. Maar als bijvoorbeeld de regering een lockdown zou afkondigen, waar ze het laatst nog over hadden, dan denk ik dat ik daar wel meer problemen mee zou krijgen. Want echt ja. verplicht thuis zitten de hele dag en niks meer doen, nee, dat uh, lijkt me vreselijk, ja. eerlijk gezegd. Ja, dat maakt dus, natuurlijk ook dat we op straat ons zo goed aan de regels houden, omdat we eigenlijk allemaal heel dankbaar zijn dat we nog ja. af en toe even naar buiten kunnen. Nou, ik vermoed net wat je zegt, ja, dat, dat is wel. Ja, ik ja. denk dat dat uh, heel belangrijk is. Ja, en, en, en, en, uh, van... en normaal heb jij natuurlijk dan een beetje ritme hè, door die dagbesteding. Heb je ja. ritme in je leven? En, ja. en uh, je zorgt nu ook door op te gaan staan en koffietjes te zetten, ontbijtje, dat je in dat ritme blijft, begrijp ik? Uh, uh, nou, kijk, uh, het is noodzaak, we moeten. Hè? Je wordt, het, het is nou eenmaal zo. Dus dat, dat zorgt in mijn geval automatisch voor een, ja, zou ik zal ik zeggen, zeg, wat gelaten toestand. Ik leg me erbij neer. Het gaat een beetje vanzelf. Als het iets is wat, je, wat uit jezelf komt, dan, dan ervaar ik het anders. Maar nogmaals, het moet. Dus ja, dat maakt het ja. onkomenbaar. Uh, maar ja, kijk, ik heb eigenlijk op dit moment helemaal geen moeite mee. En dat heeft vooral te maken uh, met uh, het feit dat ik heb heel veel te doen. Ik ben enige tijd geleden begonnen om mijn huis uh, helemaal op te knappen. Jij weet dat. En ja, de, ik ben nog altijd de puntjes op de i aan het zetten. Ik heb uh, bijvoorbeeld de afgelopen dagen in de telde. ...een plankensysteem gemaakt, gemaakt om... Uh, om uh, ja, geweldig. Uh, Leuk. Ja, daar uh, ja. heb ik wel even zoet mee geweest. Om spullen op te bergen. Ik ben ja. vrij klein huis dus uh, je moet toch wel uh, zorgen dat je je rommel kwijt. Maar, ik nou, vind dat een mooie systemen. tip, hè. De, de, we zetten, je kan in huis ook de puntjes op de i gaan zetten. Ja. En uh, ja, dat je dan een zijn. lijstje maakt en dat je elke dag zorgt dat je een succeservaring hebt. Vandaag ja. ga ik uh, een plankje ja. ophangen... Dan heb je in ieder geval één succeservaring. We hebben allemaal okay. natuurlijk in huis ja. nog wel puntjes op die te zetten, denk ik. Volgens mij wel, ja. En je moet het doen. Ja. Moet je moet jezelf wel even een kopje onder je kontje geven om, uh, om het te doen. Mooi. En, uh, en zo, uh, ja, ik hou mezelf zo gaande. Leuk. En nogmaals, Leuk. ik heb er op dit moment geen problemen mee, maar ik kan nou. me best voorstellen dat uh, ja, als je weinig te doen hebt, je zit maar binnen, dat lijkt me op zich uh, niet heel fijn. Ja. Nou, ik zeg, lijstjes maken met welke puntjes je nog op de i e wil zetten ja, in je huis. Je gewoon beginnen en, en, en, en een klusje doorstrepen en je hebt een succeservaring. Hey, <laughs> ja, dank bijvoorbeeld... je wel voor deze inspiratie, ja, Rijn. Oké, uh, Fijn en blijf gezond hè. Oké, okay, dat zal ik okay. doen, jij ook hè. En tot gauw hè. Dankjewel, doei. Ja, dat was het interview met Rijn wat je hoorde. En dat is wel een, een, een, ja, een belangrijk punt wat hij zegt. van Hou je bezig, want ik denk als je dat niet doet, dat, uh, dat je dan... Uh... Ja, dat zal voor de ene, ene mens iets makkelijker zijn dan voor de andere mens. Dus ik denk dat we ook goed op elkaar moeten letten. En, en uh, als je het moeilijk vindt, uh, ga op zoek naar tips... Uh, uh, maak je bed op elke morgen, hoorde ik laatst iemand zeggen op een podcast. En toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk al een goed begin. En zorg voor kleine succeservaringen. Ja. Want voor de een is het, is het denk ik makkelijker dan voor de ander om, uh, om, om, om, om jezelf bezig te houden. Ja, want we hebben natuurlijk nu wel nog de vrijheid dat we nog wel redelijk kunnen gaan en staan waar we willen. Tot zover de ja. hoogte dat we wel, als je als het niet noodzakelijk is, binnen te blijven. Maar zoals wat hij zegt, op de fiets even naar de bouwmarkt... Ja, uh, ja. ja, en wandelen, ik denk als je veel binnen zit en je bent gewend aan dagbesteding en de muren komen op je af, ga zorgen dat je elke morgen, vroeg, dus noods of s'avonds, maar maak ommetjes, want, want ja. haal even een frisse neus, ga even die straten op, dan, dan uh, uh, ik denk dat dat goed is. Want het, het zou, uh, maak je hoofd dat zou een je beetje leeg. En als het echt niet lukt, bel het sociaal wijkteam, bel pluspunt en, en, uh, en vraag ook gewoon hulp. Ook voor mantelzorgers is er, Tandem heeft echt een, een goede hulplijn, zoek dat op op internet. Uh, vraag daarbij ook gewoon uh, tips en hulp. Ja, dat is, uh, was een hele mooie tip van Rijn. Uh, ja. Dan heb je ook nog, uh, even kijken, gesproken met Joken. Ja, er gebeurt natuurlijk heel veel in Zandvoort uh, via Pluspunt, maar ook buiten Pluspunt om uh, buren die elkaar een oogje in het zeil houden, die iets voor elkaar doen. En een van die vrijwilligers die zelfstandig aan de slag is gegaan is Joke, en die heb ik ook gebeld. Met Joke. Hoi oh, Joke, goedemorgen, met Hella. Hoi, hallo. Hoi. Nou, uh, jij bent vrijwilliger bij Pluspunt. Ja. En ik heb... Uh... Ik vraag me af, hoe is het met je en wat ben je aan het doen? Nou, het gaat goed. Uh, het is natuurlijk allemaal even zoeken voor iedereen. Allemaal wow. even zoeken naar een nieuwe balans en even kijken van hoe gaan we dat doen. Goedemd. Maar gelukkig uh, zijn we zelf gezond, dus dat is heel erg fijn. Ja, ja, ja. En, uh, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste en uh, ja, moeten wij net als iedereen even goed nadenken, wat kan er wel, wat kan er niet. Wat gaat er gewoon door en wat moet echt even anders? Nou, en dat gaat eigenlijk best redelijk goed. Fijn, goed om te ja, horen. Ja, zo, zo klinkt het, is het. Ook. Ja. ja, zo is het, zo is het. En ja. we hebben fijn ook, hè, we kunnen vanuit huis uit werken. En we kunnen ook, uh, dat vinden we alle twee toch wel heel erg fijn ook gewoon wel een beetje voor de mensen om ons heen zorgen. Dus dat is uh, dat is goed. Ik heb het gehoord. En wat doe je zo? Wat heb je? Wat nou, heb je wij hebben het met z'n tweeën hebben wij uh, kijken. Mitchell, mijn man, die uh, is natuurlijk wat uh, hey, die heeft zo'n rijtje met mensen waar die boodschapjes voor haalt. Nou, dat is natuurlijk ook altijd heel erg leuk. Dat geeft een gezellig praatje door het raam vanaf de galerij. Van Hoe gaat het vandaag? Even leuk mensen ja. zwaaien, even contact ja. hebben. Wat fijn, want het is echt fijn als hele oudere mensen gewoon niet meer in de supermarkt komen, toch? Nou, zeker. Die moeten natuurlijk gewoon lekker binnen blijven. En volgens mij zijn er genoeg mensen, tenminste dat hoop ik, die fijn ook een boodschapje kunnen doen. Ja. Meteen meenemen als je je eigen boodschappen gaat doen om eventjes te kijken. Is er iemand in mijn buurt die wat nodig heeft? Dus het is natuurlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En, uh, dus dat is fijn om te doen. Dus daar, uh, nou, ja. als er een paar adresjes zijn, dan heb je zo'n zo heel ritje, zeg maar... En uh, toen uh, wij grapjes gingen maken over de oude srv wagen wat uh, we ja, komen over de boodschappen langs ja, zeiden we van: Nou, weet je, misschien kunnen we ook wel. Uh, ik hou heel erg van koken. En uh, dan ben je zo'n lekkere pan soep aan het maken. Dacht ik: Weet je wat, wij kennen best wel wat mensen om ons heen. Uh, uh, waar wij gewoon lekker eens dus, uh, een pannetje soep naartoe kunnen brengen. Dus, uh, nou, als eerste mijn moeder. ...en dan een lieve vriend van ons... ...en die heeft ook alweer een aardige vriendin... ...een oude dame... ...en we zijn de oud. Soep Express begonnen... ...we zijn de Soep Express begonnen... ...helemaal leuk... ...en zo hebben we een aantal adressen... ...waar we elke woensdag uh, naartoe rijden... ...op dinsdagavond bellen we even... ...en zeggen we welke soep het wordt... ...want voor hetzelfde geldt... Uh, bevalt het niet hè, het een weekje over. Zou zomaar kunnen, maar mm -hmm. <laughs> tot nog toe uh, vind ik iedereen het heel erg leuk. leuk. En dan ja. proberen we even iets te maken wat, uh, nou wat je misschien zelf niet zo snel zou maken. Bijvoorbeeld een leuke Surinaamse kippensoep. Of uh. ja. Nou, nu zijn we weer uh, druk met, uh, met de minestronensoep. Nu maken oh, we er een lekkere Italiaanse maaltijd van. Ja, nou, dat nou. heel erg leuk. Dus, uh, pakketjes in een, uh, in een krat, achter in de auto. En dan is het gewoon aanbellen. En iedereen heeft daar zo zijn eigen manier voor. Een van de dames die zet haar rollen, uh, rollator, zet ze in de deuropening, doet de stapjes naar achter ik kan weer een paar stapjes naar voren, een pannetje soep erop zetten en zo gaat het helemaal hartstikke goed. Goed. Dus uh, ja. Dat leuk, Ja. Leuk. leuk en de mensen zullen blij zijn ook een praatje, Zeker. even iemand te Zeker. zien. Ja. Zo is het. Ja hoor. Heel erg leuk. Leuk om te doen en blije gezichten en leuk. hele kleine moeite eigenlijk hè. Ja, mooi verhaal Joken en, en ook als we dat allemaal doen dan, dan is iedereen ook gewoon onder de pannen met een bezoekje, een praatje. En zo is het hè? je hebt een paar ja. vliegen in één klap. Ja, leuk. Het is uh, fijn om iets te kunnen doen voor iemand, mensen zijn er ontzettend blij mee en uh, nou ja, iets lekkers uh, te eten krijgen is altijd leuk natuurlijk. Dus uh, nee, ja. al met al is dit een mooie activiteit in deze... Uh, Bijzondere tijd toch wel. Ja, he? inspirerend ja. ook. En uh, nou, Het gebeurt allemaal weer in Zandvoort. Ik vind het hartstikke leuk om te horen. Ja, leuk uh, hè? Uh, ja, ja. Bedankt voor je verhaal. Ik hoop dat je veel mensen uh, mag inspireren. En uh, nou, applaus voor jullie ook. Nou, dankjewel. En uh, jullie ook. Succes ja. met alles. Ja. En dank voor je verhaal, Joke. Zet okay. hem op hè. Oké. Okay, ja, dat was het interview met Joke. En ook Joke heeft eigenlijk een hele mooie tip. Ga, ga naar buiten, kijk of je andere mensen kan helpen... door bijvoorbeeld boodschappen te doen. Ja, ja. kijk om je heen ook wie woont er in je buurt. En, uh, uh, uh, en ook als je ouder bent of je bent kwetsbaar met je gezondheid... en je voelt je niet meer veilig, wel met pluspunt. Dan uh, kijken wij of wij vrijwilligers hebben die boodschappen voor je doen. Kijk altijd natuurlijk eerst in je eigen buurt. En kijk ook als je jong en gezond bent in je buurt. En denk, nou, misschien kan ik eens aanbieden hè, om, om iets te doen nu. Ja. ja zo vijf, om, uh, zo... En uh, Mensen voelen zich er heel veilig bij. Ja, en zo samen, saam, samen sterk natuurlijk. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook ja. heel belangrijk. Ja, uh, houden we ook een beetje de, de, de, dat virus onder controle met elkaar. Ja, zeker waar. Dan had ik uh, net voor het nieuws had ik nog uh, een bericht verteld over, uh, over uh, house party. Dat is wat het jeugd ook nu gebruikt via de telefoon. Ja. Leuk, heel leuk. En ook hun hebben een uh, gesprek opgenomen met twee jongeren die daar uh, af en toe komen. Ja, ja, jongeren zijn natuurlijk ook een ander slag. En in Zandvoort gaat het gewoon heel erg goed met de jongeren. Ze, ze houden de afstand, ze lopen met een grote boog om mensen heen. Um, tuurlijk gaat het ook wel eens een keer niet goed, maar ik denk dat het in de, in de, in de grote lijn echt heel goed gaat. En uh, het is heel belangrijk om dat ook uh, positief naar jongeren te kijken. Ook voor hun is het een moeilijke periode. Geen onderwijs, geen veel werk is uitgevallen. Dus uh, Marieke, onze jongerenwerkster, die, uh, die praat met ze. Hallo allemaal, um, hier Marieke van Plus. Jongerenwerk zandvoort um, Wij zitten met, met z'n vieren in de aflevering vandaag en we zullen ons kort even voorstellen. Ik heb me al voorgesteld, ik geef even aan Larissa het woord. Larissa, zou jij je even willen voorstellen? Ik ben Larissa. Hoe oud ben je Larissa? 13. Oké, okay. en um, jij komt ook in het jeugdteam, toch? Ja. Oké, okay, en wie hebben we nog meer? Toby in de house? Ja, ik ben uh, Toby, ik ben 12 jaar oud. En uh, ik uh, kom ook af toe bij Jeugdhoek. Leuk. Hey Kas. Hé, hey, aangenaam allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Uh, Larissa en Toby. Uh, mijn naam is Kasten de Vries. Ik uh, werk ook samen met jongerenwerk met uh, Marika. Ik werk voor Street Corner Work. Cornerwork is een jeugdhulpverleningsorganisatie uh, voor jongeren van 12 tot en met 27 jaar. Uh, ja, ik ben actief op straat en ik zoek die jongeren op op plekken waar zij uh, heel aanwezig zijn. Ik probeer een vertrouwensband op te bouwen. Uh, uh, en ik, uh, wanneer de jongeren met hulpvragen komen, dus, uh, dan kan ik ze daarbij helpen. En bij hulpvragen moet je denken aan uh, als jongeren schulden hebben. En ze komen op ja, het financieel gebied komen ze niet helemaal uit of ze zoeken, ze zoeken werk, dan kan ik ze daarbij helpen of ze zoeken een leuke opleiding, of ze hebben problemen thuis, of ze, ze hebben bijvoorbeeld geen woning en ze gaan op zoek naar een woning. Dat zijn allemaal dingetjes waar ik ze dan mee, mee kan helpen. Oké, okay, dank je Kast. Goed om te horen. Ja. Wij gaan het uh, vandaag hebben over uh, uh, de situatie uh, uh, met het corona. En uh, ja, wij zijn eigenlijk heel benieuwd uh, ja, hoe het met de jongeren gaat. Uh, dus uh, Larissa, hoe gaat het uh, met jou? Hoe gaat het bij jou op school? En, uh... Nou, ik heb meer huiswerk dan wat we normaal krijgen, omdat we nu ook geen lessen meer hebben. We hebben wel online lessen, maar die zijn veel korter dan normaal. Dus nu krijgen we meer huiswerk omdat we minder lessen hebben. Mm -hmm. Dus we hebben veel te doen. Oké. Okay. En jij zei... Hey. Ja, sorry? Ja, je verveelt je niet. omdat <laughs> je genoeg huiswerk hebt om te doen en genoeg opdrachten krijgt. Oké, okay. en hoeveel uur per dag ben je nu ongeveer met school bezig? Uh, best veel. Oké, okay, best veel. Elf. Hoeveel uur? Elf. Op... Elf. Girl. Wow. Wow. Hé, hey, en Toby, is dat ook bij jou zo? Nee, bij mij is het eigenlijk precies het tegenovergestelde. Ik uh, heb zeg maar gewoon via de app magister heb ik gewoon zeg maar de lessen staan er wel nog. En dan uh, bij huiswerk staat de opgave die ik moet maken. En uh, uh, nou ja, ik ben max. Als, als ik een lange dag heb ben ik max 2,5 uur bezig ofzo. Oké, okay, ja, dat is wel een heel ander verhaal dan uh, wat Larissa vertelt. Mm -hmm, ja, dat valt bij mij best wel mee. Hé, hey, en Toby, wij zagen elkaar gisteren uh, al even op straat, hè? ja. Uh -huh, Um, dat was best wel moeilijk he, om die afstand te bewaren. We waren goed oh. bezig, maar gedurende minuten, eh, toen vergaten we het soms, hè? He? Ja, ja, dat klopt. Want als je dan zeg maar, met z'n tweeën bent of zo en dan kom je iemand anders tegen, dan is het toch best lastig om, uh, om dan toch niet met hun te gaan uh, meelopen of uh, als je met iemand aan het praten bent, dat je dan, dat je dan sneller dichterbij komt staan. Of... Dat is best lastig, vind ik zelf. Ja, zeker. En, en jij, Larissa, wat doe jij om de afstand uh, te bewaren, de anderhalve meter? Ja, ik kijk gewoon uit als ik met mensen langs mensen moet lopen, neem ik een bocht of zo. Of ik zorg gewoon dat er ruimte tussen zit en dat ik niet langs mensen loop. Oh, ja, dat is een goede tip, met een bocht langs mensen. Hey, en, ja, dat je in ieder geval de ruimte neemt. Ja. Hey, Toby, uh, jij had nog een tip uh, voor alle jongeren... Uh, ja, houd uh, anderhalve meter afstand en uh, probeer uh, niet met meer dan twee mensen te bomen. Nou, dat lijkt me een super afsluiter uh, van uh, ons gesprek, het uh, jongerenwerk uh, bij ZFM. Dankjewel. Kas, kun jij daar nog iets aan toevoegen? Uh, ja, ik uh, vind het ten eerste uh, heel goed om te horen dat uh, zowel Larissa en er allebei, uh, ja, allebei hartstikke goed mee bezig zijn, dus ook daarin heel verantwoordelijk als zijn. En in deze tijd ook nog eens gewoon uh, hun best op school blijven doen. Ik wil wel vermelden, wat echt belangrijk is, is wat jullie inderdaad zelf al uh, vernoemden, maar probeer zoveel mogelijk thuis te blijven. Ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Uh, ga niet op, uh, op bezoek bij, uh, bij oude en kwetsbare mensen. Dus uh, ook uh, aan je opa en oma denken. En uh, wat jullie al aangaven, houd, houd anderhalve meter afstand van elkaar. Uh, vorm geen groepjes van, uh, van meer dan twee mensen. Dan kan je ook nog eens, naast dat het gevaarlijk is voor je gezondheid, kan je ook nog eens een hoge boete krijgen. Top. En uh, probeer ook uh, geen handen te schudden, geen box te geven. En uh, ja, was je handen regelmatig. Top, super. Jongens, ik zie jullie heel graag. Iedere maandag met het jeugdong zijn we online om 7 uur via de Houseparty-app. Ik zie jullie dan. Zijn jullie erbij? Ja, zeker. Uh, Hebben we een VIVA-toernooi? Wil je dat nog even vermelden, Kas? Ja, uh, je kan mij volgen op uh, Kras Laagsteepje Street. met de uh, met de K. En uh, daar is op te ik uh, Regelmatig komt er een leuke quiz uh, langs waar je een prijs mee kan winnen. Of Pas zijn raadsels waar je een prijs mee kan winnen. En uh, ja, ik organiseer ook regelmatig vita toernooitjes uh, voor de jongeren waar ook prijzen mee te winnen zijn. En uh, ja, als je in deze tijd. Super, dank jullie wel. Top jongens. Yes. Hier was Pluspunt, Jongerenwerk en castriet Cornerwerk En twee deelnemers van het Jeugdhong, Toby en Larissa. Dank je wel. Fijne dag allemaal. Hartstikke bedankt. Fijne dag. Doei. Ja, dat was een, een, een mooi gesprek van uh, een andere kant, zeg maar. Vanaf ja. uh, de jongerenkant en het is ook wel ja, belangrijk een... ook ik vind het echt belangrijk dat we ook aan hen denken want ook zij, voor hen is het ook echt een hele bijzondere tijd ja en uh, het is ook een mooi initiatief uh, van Cas dat hij uh, zo'n FIFA-toernooi organiseert om dat mogelijk heel te leuk. maken heel leuk ja zou ik ook zeker volgen dat zou ik zeker doen en uh, ga jij ook op de app op de House Party app Thomas uh, nou, ik uh, ben niet zo van dat soort apps. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar wel leuk voor de jongeren dat ze via die houseparty party elkaar toch nog uh, kunnen ontmoeten. Zeker waar, zeker waar. Hella, um, Onwijs, bedankt. Voor, uh, ja, jullie ook bedankt. Voor deze interviews. Ja, ik hoop dat we Sandwoord hebben geïnspireerd. Leuke ideeën. Ik wil nog even oproepen dat wanneer je uh, uh, ontzettende leuke hulp hebt gehad. Of wanneer je uh, ook heel erg leuks doet... Uh, ...je mag je hulp in het zonnetje zetten... ...bel naar Pluspunt... ...en uh, dan bellen we je volgende week donderdag... Uh, ...in de uitzending... ...en dan uh, doen we weer een Pluspunt tijd... ...en dan ja. uh, gaan we. Uh, kun jij ook je hulp laten zien... ...van kijk wat er voor mij gedaan wordt... ...of mijn buren doen dit... ...als je je hulp in het zonnetje wil zetten... ...of als je denkt, goh ik doe dit... ...en ik vind het leuk om te vertellen... ...zodat ik andere mensen daarmee kan inspireren... Uh, ...bel met Pluspunt... ...en ik neem contact met je op. Ja, dat is uh, heel goed om te horen. En dan uh, binnenkort horen we meer van uh, Pluspunt en uh, vrijwilligers, Super. et cetera. Super, hartstikke bedankt, Thomas, voor jullie tijd. Ja. En, uh, nou, graag verteltjes. gedaan. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Dag. Nou wil ik zo meteen ook nog toevoegen dat we over een nou ja, kleine tien minuten kwartiertje met Ben Zonneveld gaan bellen. Voor uh, ja, die gaat ook bedankjes uitspreken naar allerlei uh, ja, mensen die helpen. Of. ...andere dingen uh, doen in Zandvoort bijvoorbeeld. Wil jij nou uh, ook nog je bedankje uitspreken... ...zo meteen over 10 minuten? Stuur even een mailtje naar b.zonneveld En wie weet kom je ook in de uitzending. Wij gaan ondertussen weer even naar een muziekje luisteren. Dat is uh, Slide van Kelvin Harris. Five on the side And whatever comes comes to clear uh. All this jewelry ain't no use when it's this dark It's my favorite part We see the lights that got so far It went too fast we couldn't reach it with our arm It's on the wrist of Link of Charms Yeah Land with still a link of power like we could die all charming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 Try on all your knives like this. Right. Put some spider.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 Watch your husband with his son I wish it could be me But I won't make it off this bed I hope I go to heaven So I see you once again My life was kinda short But I got so many blessings Happy you were mine It sucks that it's all ending Don't stay away Don't go to bed I'll make a cup of coffee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 I'll make a cup of coffee for your head, I'll get you up and gone, I'll go to bed. Don't stay away for too long, don't go to bed, I'll make a cup of coffee for your head, I'll get you up and gone. And I'm out of bed And I don't stay away for too long Don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed And I don't stay away for too long Don't go to bed I'll make a Thank you for coming I'm Sorry that the chairs are on Let them here, I could have sworn These are my celebrations only 10 or 8 Just another play for today Oh, but I'm not...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 Door de Spendu Ballet met Gold. Ja, het is iets later dan normaal. Maar het is uh, kwart voor twaalf. Tijd om uh, de groeten te doen. Samen met Ben. Hallo, goedemorgen Ben. Ja, goedemorgen Thomas. Goedemorgen. Goed, goed, goed dat jij bent. je Japan volgt, zie ik. Ja, klopt. En, bevalt het? Ja, het is even wennen in je eentje. Zo een uh, beetje half improviseren en doen. Maar op zich bevalt het wel. Ja, en de gesprekken die je gevoerd hebt met Pluspunt... Ik dat, dat, vind niet dat ik mag klagen voor, voor iemand die eigenlijk nooit interviewt en dingen doet. Dan vond ik het best redelijk gaan. Normaal doe je bij onze techniek. Ja, maar dat is toch wat anders, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, voor vandaag. Hè. Ik was gisteren in het dorp en het is natuurlijk woensdag. En dan zijn er drukke afspraken die je kan maken met Spaanland en de remise voor het grove vuil op te halen. Ik heb daarna staan kijken, en als je dan toch ziet wat er allemaal op zo'n hoopje vuil ligt. En dan moeten de mannen dat toch allemaal maar weer opramen. Dus uh, vandaag gaan we de route uit naar de vuilnisophalers. En natuurlijk de rest van de remise uit Spaarlanden. En uh, die zitten in de Kamer weer onder straat. Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, beroep. beroep. Dat moet natuurlijk ook gewoon doorgaan. Want uh, anders wordt het één grote puinhoop als we die nou ja, niet die, zouden werken. Uh, die hopen grofvaal, die lagen er al. En dan zie je toch dat er heel wat uh, van bankstellen tot, uh, tot nou noem maar op, de ligt van alles. Maar het moet wel even opgeruimd worden. Ja, precies. En um, wat mij gisteren opviel, ik weet niet of jij gisteren in het, nou ja, dat, in het dorp bent geweest bij de markt. Ja. Maar ik vond het toch redelijk druk. Nou, het was uh, hartstikke druk. Ja. Maar uh, ik heb ook gezien en, uh, bij de visboer... Bij de groenteboer en bij, uh, zelfs bij uh, de kippenboer waren keurige lijntjes gespannen en iedereen houdt zich ook een beetje aan die afstand. En ja, er was weer één opdringerige meneer die toch uh, naar voren moest komen en dan vraag je heel overzichtig: uh, doe wat aan die afstand meneer? Ja, ik weet wat er aan de hand is, maar vervolgens blijven ze staan. Ja. Er, die anderhalve meter is er niet voor niets. Hou afstand. Ja, dat is het belangrijkste om nu te onthouden, denk ik. Die afstand, dat is het belangrijkste. Uh, zo te zien heb jij genoeg afstand. <laughs> jongen jongen. jonge. <laughs> ik zie je zo van de achterkant staan. Ja. Hey, Thomas, uh, wij spreken elkaar morgen weer. Ja, heel goed. Uh, ja, want ik ben aan het klussen, dus ik moet uh, zo weer verder. Uh, ja, nogmaals Spaanlander de Groeten. En Thomas, nog veel plezier in uh, het laatste kwartier. Ja, dankjewel. En uh, morgen een kwartiertje eerder, hè? Half twaalf. Half twaalf, dan twaalf dan morgen. Oké. Okay. Doe, doei. Doei. En wil jij nou graag aan iemand de groeten doen? Dat kan natuurlijk. Stuur even een mailtje naar b.zonneveld.zfmzandvoort.nl En wij gaan luisteren naar Phil Collins en Easy Lover.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 En Eva, Max en Alon. Ja, en zoals gewoonlijk uh, sluiten we af met een, uh, ja, een speciaal nummertje. Ik heb ook uh, een, een speciaal nummer gevonden. Gloria. Uh, dat is uh, I Will Survive. En uh, daarmee sluit ik mijn programma af. Vandaag, morgen tussen uh, 10 en 12. morgenochtend tussen 10 en 12 ben ik er weer.